10 uur geweest. Het Q Music News krijg je van Ingrid Anne Broersen. Goedenavond. De Nederlandse politie heeft misschien een aanslag voorkomen in een Europese stad. Een man die daarvan verdacht werd, is kort voor kerst opgepakt in zijn huis in Vlissingen. Hij komt uit Syrië en zou lid zijn van terreurgroep IS. De geheime dienst AIVD denkt dat hij wilde toeslaan tijdens de feestdagen. Een wilde achtervolging in Arnhem vanavond is geëindigd met een crash, meldt Omroep Gelderland. Een automobilist was op de vlucht voor de politie en botste toen op een andere auto. De verdachte stapte uit en is de woonwijk ingevlucht. Tijdens de rit is ook een lantaarnpaal uit de grond gereden. De hulpverlening in Gaza komt in gevaar als Israël vanaf januari tiental hulporganisaties verbiedt. Terwijl die hulp nog heel hard nodig is. Dat zegt Save the Children, die ook wordt geweerd. Israël heeft nieuwe, strengere regels opgesteld die niet aan internationale afspraken zouden voldoen. In België is een Nederlander opgepakt voor een inbraak vorige week bij een juwelier. Hij zou het rolluik hebben geforceerd op tweede kerstdag en ging er met een kleine buit vandoor. De politie kwam hem een dag later tegen in een auto en ging achter hem aan. Daarbij werden snelheden gehaald van 250 km per uur. En dan het weer van Weer Online.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 En dan de verkeersinformatie van Flitsmeister... met één melding voor de A17 Moerdijk richting Roosendaal. Daar is een ongeluk gebeurd. Er wordt omgeleid de hoogte van te Klaverpolder. Moet je nou richting Roosendaal bergen op Zoom... volgt dan Breda over de A16 en de A58. Dan flitsers gezien langs de A2 echt richting Weert 222,9. De A12 Arnhem-Duitse grens 148,3. De A58 bergen op Zoom-Groes bij 145,4. De A67 Venlo richting Eindhoven staan ze bij 74,9. Fout het jaar uit. Let en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en met Oud en Nieuw, Fout en Nieuw. Q-Music. Lars Boele. Met gierende banden. De laatste uurtjes van 30 december in, met zometeen Gerard Joling en eerst Ace of base. Dit is All That She Wants. Q-Music. music q music, better. Ik wil zeggen tijdens het foute uur, maar dit is het natuurlijk niet. Fout en nieuw. Nee, het is fout en nieuw. Goedenavond, uh, Lars hier. Ja, ik zit ondertussen eventjes uh, een beetje door de Q Music app heen te scrollen. Er zijn een hoop mensen aan het werk vanavond. Maar ook, je merkt toch de dagen tussen kerst en oud en nieuw, mensen vrij. Het is ook een avond, een type avond, dat mensen aan het chillen zijn. Die zijn lekker aan het relaxen. Andreas bijvoorbeeld is bezig met zijn ijsvogel. Hij is van Lego. Die is die lekker in elkaar aan het zetten. Uh, er worden ook veel oliebollen gebakken. Renske die is uh, lekker de was aan het vouwen. Kan ook heel rustgevend zijn. Even lekker de was opvouwen. Wesley is aan het gamen. Ja, dat kan ook soms heel frustrerend zijn. Uh, merk ik zelf wel eens. En DJ Paul Elstak... Die zit waarschijnlijk even lekker te kleuren in zijn kleurboek vol volwassenen. Hè, wat? Ja, uh, dit is echt zo. Uh, dat vindt hij dus heerlijk om thuis te doen. In het weekend staat hij echt de pannen van het dak te beuken. Hè? De DJ Paul op het podium, lasers, rookmachines. staat hij te knallen en vanaf zondag... Dan is Paul gewoon Paul. En zit hij gewoon even lekker zichzelf. Kopje thee erbij, kleurboekie. Even lekker helemaal rustig aan. Even helemaal niks...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 naar het nieuwe jaar. Met, met de beste hits uit het Foute Uur. Dit is Fout en Nieuw. Like music. Ondertussen is het lekker druk in de Q-app. Altijd leuk om wat van je te horen. Kom maar door. Berichten, audioberichten, video's, foto's. Het mag allemaal. Dan zie ik een berichtje binnenkomen van Sander. En Sander, die moet ik, moet ik even bellen. Kun je Sander even bellen? Sander even bellen. Hey, goeiedag. Spreek met Sander. Ja, zeker. Hey, hallo Sander. Hey, ik zag jouw berichtje binnenkomen. Je hebt vuurwerk ingeslagen. Ja, klopt. Zullen we anders even het lijstje even doornemen? Wat heb je allemaal gekocht? Het is gewoon, gewoon netjes allemaal, gewoon legale vuurwerk, gewoon netjes uh, sierpotten allemaal. Sierpotten. Uh, ik praat in feite over ja, een beetje gewoon compounds. Uh, ja, 200, 300 euro, 100 euro, 50 euro, 55, 65, 65 euro. Zo, het lijkt wel de lotte. Nou, ja. ja. Wacht even, maar ik heb mijn vrouw niet beneden komt. Oh, die, ja. die weet nog van niks. Oh, die weet nog <lacht> Oké. Okay. Nee, okay. even uitkijken naartoe. Dit ja. is gewoon oud. Nee, nee, niks van alles. Niks aan handje, niks aan handje. Nee, dus gewoon, uh, elk jaar is gewoon weer iets nieuws. En dan elk jaar dan koop ik gewoon weer ja, gewoon wat gewoon mooi is. Ja, heel simpel gezegd. Ik heb gewoon niks aan knallen. Nee. Ik heb niks aan die rotjes, niks nee. aan strekkers, niks aan uh, die Cobraatje 6, zes. 6. Nee, eigenlijk helemaal niks. Nee, nee gewoon, heb, uh... het moet er gewoon mooi uitzien. Hé, hey, maar het is dit jaar dan het laatste jaar. Heb jij nog uh, gescholden of de, wat heb je gedaan? Ja, toen dacht ik van, uh, weet je wat, ik ga gewoon het uh, de, uh, ja, gewoon dubbele, drie dubbele bestellen. We gaan gewoon even gas erop dit jaar. Ja. Wat staat er dan, ben ik als laatste nog even benieuwd, onderaan het bonnetje? Hoeveel heeft alles gekost? Al die pijlen en die, die compounds en wat je zei en die blokken, weet ik het allemaal. Wat kostte nou. het bij elkaar? Uh, op een moment? Volgens mij 2300 nog wat. 2300 nog wat? Ja. <laughs> Zo. Zo. Ja, dan nou snap ik wel dat je vrouw even niet uh, moet horen wat je hebt gekocht. Nee, nee even uh, gewoon onder elkaar gaan. Nee, ja. dat nee, ja. Gelukkig ja, is gelukkig op... nee, ja, ze... uh, te slapen. Ja, maar nee. ja, totdat het 12 uur is uh, morgen. En dan uh, komt ze toch achter? Of gaat ze om 11 uur slapen? Want, nee, <laughs> ze komt er nee. toch een keer achter? Ze komt er een keer achter dat je zoveel vuurwerk hebt. Ja, ik weet het. Nog twee dagen. En dan uh, moet ik haar de waarheid stellen. Serieus. <laughs> <laughs> okay. Sander, ik wens je daar heel veel succes mee. En geniet er nog even van dit jaar. We gaan zeker goed komen, jongen. Fout en nieuw. que nada es imposible sinte sin, sin paso no va a salida vive la vida cada Viva la vida, zei hij op zijn beste Spaans. Um, we gaan zo meteen natuurlijk verder met Fouten Nieuw. We tellen af naar 2026 met de beste liedjes uit het Foute Uur. En met onder andere deze. Abba, Mamma Mia komt eraan. Het is natuurlijk ook een beetje de tijd dat we terugblikken op afgelopen jaar. We kennen allemaal de Spotify rap natuurlijk wel. Die heb jij waarschijnlijk ook wel gehad. Um, we hebben ook de Q-Music rapped. Ik praat je even bij. Tenminste, je wordt even bijgepraat in ongeveer een minuut. Wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Music 2025, het jaar van Tickets voor Dua Lipa, Lady Gaga, Suzanne en Freek, het jaar van de Foute Party, Top 40 Live en 20 jaar Q.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 Mensen over de Fedder Le Grand. En eerst Abba. Dit is Mamma Mia. de beste het te uur. q Uh, nieuwe jaar 2026, dat doen we met de beste liedjes uit het foute uur. Uh, ik maak even een rondje langs alles wat er binnenkomt in de Q Music app Leuk om van je te horen, Dilek is erbij. Uh, Goedenavond. Dilek. Die zegt, hey, ik ben heerlijk om uh, een rondje te skilleren. Lekker weer. Oké, okay. is het niet koud buiten? Hij nee, valt me mee eigenlijk, hè, voor het van het jaar. Geniet ervan. Thea die is er ook bij, die is aan het genieten van de pupjes die geboren zijn. Ja, die heeft pupjes Ik zit even te kijken, ze doet er ook een foto bij. Het is zo schattig. Ik kan alleen niet zien wat, wat zijn dit voor honden. Tomatiers? Nee, hè? Zwart-wit. Maar het zijn geen tomaatjes. Ik weet het niet. Ziet er heel schattig uit. Rebecca is erbij. En die zegt, uh, zou je de groeten willen doen aan uh, Angelica, Jordi, Steve en Caitlin? Nou, bij deze. De groeten. En uh, Monique, die uh, laat van zich horen, die uh, zegt... ik heb net gewerkt en ben nu even lekker bij de McDonald's. Nou, uh, genieten van uh, Monique. Ondertussen gaat nieuw onverminderd verder... Met zometeen Keesje in de Sunshine Band. Give it up. En je hoort hem al even. Ricky Martin. Live in la vida loca. She's into I'll get you, gon' tell She took my heart and she took my money She must have slept near sleeping pills She never drinks the water to TV En de sunshine bent. En van sunshine naar sneeuw. Oostenrijk, om precies te zijn. Om nog preciezer te zijn, Issol in uh, Tirol. Ja, ik was daar dus uh, vorig jaar om een beetje te wintersporten. En het leuke aan Isol is als je daar van het centrum naar de skilift gaat, uh, ja, dan ga je door een soort uh, tunnel met zo'n loopband. Ja, die ken je wel van Schiphol, weet je wel. Zo'n rechte roltrapper maar die gaat gewoon uit. Zo'n loopband. En uh, het leuke, aan, aan de zijkant van die uh, tunnel, dus op de muren van de tunnel... zie je dan allemaal foto's van optredens van bekende artiesten. En het zijn echt gro grote namen. Sugarbabes, Alicia Keys, Katy Perry, Rihanna, Ronan Keaton... John Bon Jovi, ze hebben er allemaal gestaan. Die treden dan dus op, eens per jaar, ze een concert... Aan het eind van het seizoen. En dan treden ze op in de bergen. Op de piste. Dat is echt mega vet. En dan zat ik even te kijken. De volgende dame staat haar begin volgend jaar. Dus als je nog, ja, nog een leuke wintersportbestemming zoekt. En je houdt van Christina Aguilera. En nou, dan zou ik even naar Ishow kijken. Je er nu. Christina Aguilera. Het is genie in a Bottle. Tijdens Fouten Nieuw bij Q-Music. I feel like I've been locked up tap For a century of lonely nights Waiting for Oh baby, come, come, come on and meow. Hoi, ik ben Marco Borsato en ik wil samen met Lars, alle luisteraars, een geweldig muzikaal nieuwjaar toewensen. Dit is Fout en Nieuw. Fout en Nieuw. new Music.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 the door Nieuw. Met de beste hits uit het foute uur. Q-Music. Had. I wanna be a hippie. Tijdens foute nieuwe tellen af naar 2026 met de beste hits uit het foute uur. Hey, eh, ik weet niet of je dat ook hebt, maar ik heb dus de traditie dat ik elk jaar toch in de illusietrap van het oudejaars staatslot ga toch proberen, dan eh, vind ik het toch leuk om weet je, om 12 uur s'nachts even te checken of je misschien toch die 30 mil hebt gewonnen. 30 miljoen. 30 miljoen, zeg. Dat is lekker. Of de... Ja, of een mini-cooper. Nou goed, uh, meestal is het dan uiteindelijk maar een tientje. Maar het, je blijft het toch elk jaar doen. Het is toch leuk. Ik ga morgen morgen halen. Ik denk dat dit jaar eindcijfer 2 wordt. Ik weet niet, ik heb heel goed gevoel bij 2. Uh, Zometeen maak je hier ook al zo'n lekker geldbedrag. Ik knokte tegen de klok. Ja, ik durf wel te zeggen, 30 miljoen zit er niet in. Dat gaat niet gebeuren. Um, en dat hangt trouwens ook niet af van een eindcijfer of, uh, of wat je wint. Uh, het gaat er gewoon om uh, dat je op tijd stop roept. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatste volledig uitgesproken bedrag beter. Laat win je niks. Heb je zin om mee te spelen? Dan zou ik zeggen: kom maar door. Meld jezelf aan. Stuur nu het woord. Even het woord: Oliebol. Oliebol. Leuk. Het woord Oliebol. Met een berichtje in de Q-Music App.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 Met uitzondering van geneesmiddelen, medisch hulpmiddel is voorgebruikte gebruiksaanwijzing. q Music laat je kennis maken met de beste films van dit moment. Nu de psychologische thriller. The Housemate. Met Sidney Sweeney en Amanda Seyfried. Een vrouw met een mysterieus verleden grijpt haar kans om als inwonende hulp te gaan werken bij een rijk gezin. Will really, living with us? Al snel verandert haar droombaan in een dodelijk, gevaarlijk spel. Van macht, verleiding en intriges. What you know about this family? I know you here. The Housemate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 Coordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Wat is uw wens voor het nieuwe jaar? Hij kan zomaar uitkomen. Want we hebben de grootste prijspot ooit bij de Vrienden Loterij. 176,9 miljoen euro. En alles gaat eruit in 2026. Ga naar vriendenloterij.nl.